Dit is Jeroen Tjapke Maan met het NOS Journaal. In Purmerend komt geen aanzien. Voor de vergadering verzamelden enkele tientallen mensen zich bij het stadhuis... om hun onvrede te uiten over de opvang. Het bleef rustig. Bijna drie weken geleden liep een raadsvergadering in Purmerend uit de hand... toen boze inwoners de raadzaal binnendrongen. Busbedrijf Q-Bus stapt naar de rechter om te voorkomen... dat de FNV donderdagochtend het openbaar vervoer in Utrecht platlegt... De FNV wil dat er dan ook in Amsterdam geen OV rijdt. De vakcentrale protesteert daarmee tegen het loonakkoord voor ambtenaren... waardoor de pensioenen omlaag zouden gaan. QBus zegt dat het geen partij is in de ruzie. Het bedrijf zegt ook dat 125.000 reizigers te dupe dreigen te worden van de actie. De uitbraak van de virusziekte Ebola in Sierra Leone... zou veel ergere gevolgen hebben gehad... als er geen speciale Ebola-bedden waren geweest. Dat schrijven Britse onderzoekers. In de speciale bedden worden patiënten geïsoleerd. Daardoor zouden 57.000 besmettingsgevallen en mogelijk 40.000 doden zijn voorkomen. In Sierra Leone zijn volgens officiële cijfers 9100 doden gevallen door de ebola-epidemie. Vermoedelijk is dat aantal in werkelijkheid veel hoger. In een dorp in het westen van Guatemala heeft de mensenmenigte een burgemeester gelincht. De burgemeester werd verantwoordelijk gehouden voor de moordaanslag op een mensenrechtenactivist. Diens auto werd zondag onder vuur genomen, waarbij zijn dochter en nichtje van 17 werden gedood. Uren later sleept een kwade bewoners de burgemeester uit het gemeentehuis. Ze sloegen hem in elkaar en staken hem levend in brand. Onbekend is of hij achter de aanslag zat op zijn voormalige uitdager weer. Vannacht heldere periode met in het noorden en oosten plaatselijk nachtvorst. Minima elders van 1 tot 4 graden met kans op vorst aan de grond. Overdag vanuit het noorden bewolking. Het blijft droog. En het wordt een graad of 10. Woensdag neemt de kans op neerslag sterk toe. Dit was het NLM's Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 25 jaar. En jij, en beleeft, jij het. beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. CFM. Met. met nu het laatste uur.